Een uur.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 En daarna de krantenmek achter de rodondendrons, zo de mieterlijke. Wij kunnen van hermeizetten kan een gen. Wij kunnen van zetten, kan een natuurlijk niet gaan verlangen... dat ze alle krui, koeken en krentenmekken hoogst persoonlijk Wij kregen daar veel van in naar huis...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 Maar uiteindelijk wordt het toch altijd weer kerstmis. En dan bedoel ik natuurlijk de viering, ander ambt, absoluut. <lacht> Hermeester de kanagén. Onze kanagén, zo heel gewoontjes tussen ons en de gewone mens doorlopend. Pratend over koetjes en kalfjes. Natuurlijk ook over de Os en Izel. <lacht>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 Deze onvergetelijke conferentie van Wim Zonneveld, de stalmeester natuurlijk, Dr. Hoek. En we were in love with a beautiful woman. Ja, ik zeg het nog maar even één keer voor die mensen die het uh, nog niet gehoord hebben. Maar als u via internet luistert, dan kunt u ons op dit moment even niet ontvangen. Dat kan wel via de gebruikelijke. Roy Orbison. You got it. I Just can't de best voice in rock roll was. Nou, het gaat wel ongeveer kloppen, hoor. En u weet het, uh, hoe dat gegaan is, hè? Dankzij de Traveling Wilburys. Nee. Kwam hij weer helemaal terug. En uh, hij wordt ook uh, op deze single ook uh, begeleid door, uh, door dit stel. En die Traveling Wilburys, ja, dat was een best stelletje, hoor. Dat was Tom Petty natuurlijk. Uh, Jeff Lynne van uh, Elo. Verder Bob Dylan zat erbij. Uh, George Harrison natuurlijk was er ook bij en Roy Orbison. Nou, dat was een lekker ploegje bij elkaar. Die maakte fantastische muziek in de jaren negentig. Maar ja, door uh, het vroeg overlijden van uh, Roy Orbison en later ook George Harrison... Uh, ja bloedde dat een beetje dood. Dat was een beetje jammer eigenlijk. Maar goed, daar kan je niks aan doen. Die mensen zijn er gewoon niet meer. Heel jammer. Ja. Er we gaan, we gaan heel veel de laatste tijd. En uh, nou, dit was de Zoi en het nummer dat heette You Got It. En ik wou nog eventjes mijn, uh, wat ik net zei al afmaken. Want uh, voor die mensen het nogmaals die via internet uh, willen luisteren, kan niet. Want we zijn er even uit wegens onderhoud. En, uh, maar u kunt ons natuurlijk gewoon via de gebruikelijke kanalen... 104,5 per kabel, kanaal 40 single per televisie... DHB Plus en natuurlijk 106.9 FM kunt u ons gewoon blijven horen. Alleen ja, voor die mensen in Canada en Amerika en Afghanistan die meeluisteren, ja, jammer jongens. Je moet even geduld moeten hebben. Maar ik hoop dat het voor twee jaar weer een orde is. Dat hopen we allemaal. Het al! Zo is het maar net. Ja, zo is het. En vond... ja, voorlopig zijn we er toch gewoon. Ja, ik vond je ja. stil, ik denk. Ja. Ja, ik ben, ik ben, uh, uh, ja, als je dan toch eigenlijk met andere dingen bezig moet zijn... is het eens te bekijken wat er allemaal uh, in die computer staat hier. En dat is veel. Oh. Heel veel. Heel, te veel, <laughs> mag je wel zeggen. I remember only too well. Phil Linnert. Old Town. The En dat was dit, uh, die onder, uh, natuurlijk uh, uh, ook andere grote hits gehad heeft. En uh, welkom terug aan onze internetluisteraars. Het kan weer, we zijn weer online. Het is Disturbed. I've come to talk with you again. Because the visions softly liquidy. It seems while I was sleeping Origineel is natuurlijk van Paul Simon. En was een grote hit voor Simon en Garfunkel. Maar deze is toch wel een fantastische versie van Disturbed. Beetje stevig, maar wel lekker. En uh, dus heet het The Sound of Silence. Zo gaat we. En dit is Vlogging Molly. Haha, welcome to Adam's Town. We zijn weer terug hoor, op internet. Woo! Een blaad, hè? gezellig wat. Vlogging Molly. Dat is dan echt zo'n eerste rockband. En uh, het liedje, dat heet uh, Welcome to Adamstown. Ja, ik vind het lekker. Gewoon gezellig. Ik word daar vrolijk van. Ik word er echt he helemaal vrolijk van. Ja. Oké. Okay. Nou. Uh, Zometeen gaan we naar het uh, NO. Het, uh, nee, naar het uh, regio natuurlijk. Maar eerst nog even John Anderson. Hold on to love. ...gekend geworden als frontman van de formatie Yes. Man met een heel apart stemgeluid. En uh, dit was een van zijn solo projecten Hold On To Love. Ik heb hem een paar keer live gezien en uh... nou, dan klinkt hij net zo. Hè? Dat stemmetje, dat is echt heel mooi. Maar goed, en van ja, oké. Okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. En dat klopt weer helemaal. We gaan eens even kijken of er een kleine update te halen valt... in het regionale nieuws voor vandaag ten opzichte van het nieuws van half 1. Het is vandaag 8 juni 2017. Gisteravond is op het strand van Zandvoort een jonge bruinvis aangespoeld. Het dier leefde nog toen kitesurfers hem vonden... en zij alarmeerden direct de reddingsbrigade. In de materiaalpost van de reddingsbrigade heeft de bruinvis de eerste zorg gekregen betrokkenen hielden het dier nat met onder meer natte handdoeken. Ondertussen werden de EHBZ Noordwijk en SOS Dolfijn uit Harderwijk ingeschakeld... en toen die kwamen bleek dat het bruinviskalf het niet zou gaan redden. Uitlatingen van de Zandvoortse wethouder Mich Mich Mich Michel Demmers... van gemeente Belangen Zandvoort... over het lekken van geheime informatie door raadsleden zijn fractievoorzitter Joop Berense van de oudere partij Zandvoort... in het verkeerde keelgat geschoten. De heer Demmers deed zijn uitlatingen zaterdagochtend... in het Zandvoort-CFM-programma Goedemorgen Zandvoort... waar hij samen met partijgenoot Astrid van der Veld te gast was. Volgens Berense is het zeer ongepast om als wethouder... zulke ongefundeerde beschuldigingen te uiten over zaken... die zelfs strafbaar zijn... Tijdens de raadscommissievergadering van dinsdagavond riep hij de wethouder op... om de fout te erkennen en zijn excuses te maken. Demmers echter vond het niet nodig om zijn excuses te maken... want in zijn beleving had hij de opmerkingen op persoonlijke titel gemaakt. Terwijl Berendsse vindt dat Demmers was uitgenodigd als wethouder... en dus niet op persoonlijke titel kon spreken. Maar dat nog vindt Berendse, ook al was het op persoonlijke titel, deze uitspraken te ver gaan. Een grote bron van ergernis voor veel inwoners is als het huisvuil naast de vuilcontainers gezet wordt... en zeker als er genoeg ruimte in de container bleek te zijn. Dit was afgelopen week weer het geval in de Keesomstraat. Handhavers van gemeente Zandvoort, Zandvoort hebben in de zakken gekeken... en wisten bewoners van drie verschillende adressen in de Keesomstraat op de bon te slingeren. Vanavond organiseert het IVN Zuid-Kennemerland twee excursies. U kunt uh, meedoen aan een excursie over cultuur en natuur over landgoed Huis de Vogelenzang... En u kunt daar kennis maken met het bijzondere landgoed dat relatief weinig bezocht wordt. U kunt daar genieten van de bijzondere sfeer en de stilte. Wandelen in en rond het dorp Vogelenzang is wandelen in een omgeving waar de tijd lijkt stil te staan. Hier vind je nog een heel gaaf landschap van oude strandwallen en strandvlakten... met historische veenweiden en zonder horizonvervuiling... Het vertrek is vanavond om 7 uur vanaf de parkeerplaats bij uitspanning Panneland. U kunt deze vinden bij de Amsterdamse Waterleiding Duinen in Vogelenzang. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Mocht u nog informatie willen over deze excursie... dan kan dat bij Hans Kerkhoff op telefoonnummer 5288577... of kijk even op de website van www.ivn.nl... Dan nog een andere excursie vanavond. Uh, ook weer genieten van een duinlandschap. En uh, u kunt dan ervaren welke invloed de mens heeft gehad op de duinen... en wat zijn de Thijssenbosjes. Wat is er te zien vanaf het uitzichtpunt Starreberg? Welke specifieke zaken zien we in dit jaargetijde... En denk dan bijvoorbeeld aan de ontluikende bomen in het voorjaar... de vruchten en paddenstoelen in het najaar... en hoe de bomen zich tegen de kou in de winter beschermen. Dus in elk jaargetijde valt genoeg te beleven. Het wordt u allemaal verteld en antwoord op de vragen... kunt u krijgen vanavond om 7 uur... kunt u verzamelen bij het informatiebord... ingang Bleek en Berg Kennemerduinen.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 Tja, het was vanochtend bewolkt met regen. En in de middag belooft Lex ons wisselende bewolking met opklaringen. Nou, het gaat er inderdaad echt op lijken. Er is een vrij krachtige zuidwestenwind... en de maximale temperatuur gaat hooguit uitkomen op zo'n 21 graden. Morgen valt er in de vroege ochtend nog wat regen... maar smiddags kunnen we veel zon verwachten... Er is een vrij krachtige zuidwestenwind en de maximale temperatuur in Zandvoort loopt op tot 19 graden. Daarna wordt het aanhoudend wisselvalg en zondag zelfs warm. De zeewatertemperatuur langs het strand is weer een graadje gestegen. We zitten nu op de 17 graden. Al dus Lex van den Hoorn, onze weerman. Opklaringen, zei je? Goeie toch. En j'aime mais silences où ta belle Dat is Is it yeah. one? Una... Sorry, Dolly. Wat dan? Dan heb je een merkwaardig mens. Dan heb je het, dan krijg je een weerbericht met opklaring en gooi ze er een stortbui in. Nou ja, lekker, lekker zootje. Wat was dit nou? Ken dit, dit, uh, dit is Patricia Kaas. Oh? Dag, dag, Je zegt wel Patricia Paai. Nee, niet nee, Ik nee, kan het nee, nee. vlatvoeren zingen. <laughs> <laughs> nee, nee dit was Patricia Kaas met het nummer Fatigué d'attendre. Oh, en die lust dat... geen worst? Ja hoor, best wel. Oh, ja, ja wel, ook wel ook in plakjes. Wel een plakje? Ja, met een stukje zuur. Ja. ja. En als je, als je nou op de markt staat... Wat dan? Precies, Patricia Kaasmarkt. Ah, ach, ach, ach, ach het is toch ach, wat, hè? het is toch jongen, wat. Jongen, jongen, ja, is dat humor? Ja, ja dat is humor. Ja, uh, uh. ja. Nou, bent u allemaal uitgelachen? Bent u klaar voor het volgende nummer? Of wilt u nog eerst even de tranen drogen van het lachen? Nee, laten we even de tranen drogen. Ja. Ja resistance Albin lee Unconditional. Ja, Nero, is het oud nieuw allemaal dwars naar elkaar heen, hè? He? Ja, we allemaal altijd allemaal zeilen, ja. We gaan dwars nog elkaar. Ja. Nou, de volgende is oud. Er zullen uh, misschien sommige mensen een beetje raad opkijken als ze het volgende nummer horen. <lacht> Luister en heugen. Ja, het wordt heel mooi. Wel heavy hoor. Het is al een beetje stof uit je oren dit. Wat er nu komt. Let op. Vanilla Vudge, yeah. You keep me hanging on. Het is de korte versie hoor, want uh, als je de LP versie hebt, die is nog veel langer. Maar uh, dit is de single versie, zeg maar. Ja, maar wel leuk, dat vind ik.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 We hebben het alweer gehad voor vandaag, ja. Oh, is Dolly veranderd. The Dolly heeft ineens een snor, een baard. Yeah, Zo, voor mij zit de werkweek er weer op. Alles wat CFM betreft. Het uh, was weer lekker hoor, drie, uh, twee dagen lang. Volgende week ben ik weer drie dagen heen. Ja. Dingen dinsdag waren we nog even weg. Maar uh, het komt allemaal goed. Nou, oh, die dolly uithangt weet ik niet. Maar... We lege stoelen overkant. Ik zou zeggen, uh, bedankt voor het luisteren. Dit was hier Zandvoort Lunch voor deze donderdag de 8 juni. Morgen is het uh, Watertoren Sport natuurlijk. Ook dat is gezellig. En... Uh, ik ben er weer, aanstaande dinsdagavond. En als alles in de techniek mee zit, kunt u maar aanstaande woensdag... aanstaande zondagavond natuurlijk horen met CFM Klassiek. Ja. En als dat ook allemaal goed loopt, dan uh, hebben we het over Johan Strauss. Of nee, we hebben het over de hele Strauss familie zondag. Ja. Allemaal Strauss muziek En we draaien geen andere ideeën. Bedankt voor het luisteren en uh, nou ja, tot, uh, tot zondag of tot dinsdag dan maar. Hè.